Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking gevolgd door buien. In het zuiden mogelijk met onweer. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen overwegend bewolkt. En in de middag kan ze wat regen. Het wordt dan 15 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. We met, met nu Inspiratieradio.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 Ton arton hemon ton epiousion dos hemin semron kai es hemin ta ovelmata hemon hos kai hemais of hekmen tois of el tais hemon kai me eis en kai es hemas experasmon alla ru sai hemas apo tou ponerou zo dat was het uh, onze vader in het grieks hoe was dat uh, ja Om het zo te horen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 The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 Iris en tenen lezen. Ja, ja. Ik, ik, even tenen lezen, Sjaak. Wat vind je daar nou van? <laughs> <laughs> Heb je daar nog een mening over? Ja, dat weet ik ben benieuwd wat daar te lezen valt. <laughs> je ja. nee, schijnt ongeveer van elk lichaamsbeeld informatie te kunnen krijgen. Dus ook vanuit tenen. Ja. En uh, diverse informatietafels. Aanvang 12 uur en de toegang is 5 euro. Zandvoort dinsdag 1 juni.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 De keus van, van deze fragmenten zijn, de Dag Hammerskeld was een Zweedse diplomaat, hij is uh, secretaris-generaal geweest van de Verenigde Naties en na zijn dood werden er fragmenten, soort dagboekfragmenten. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. Jobboot met het NOS journaal. Luchtvaartmaatschappij KLM blijft een Nederlands bedrijf... dat vanaf Schiphol naar allerlei bestemmingen kan vliegen. Daarnaast blijft de luchthaven in gebruik als tussenstation... voor reizigers die op doorreis zijn. Die afspraken hebben minister Eurlings en Air France KLM gemaakt. Het akkoord neemt de vrees weg dat Air France KLM zijn Nederlandse dochter op termijn uit Nederland haalt... en Schiphol een regionaal vliegveld wordt. Peuters van drie jaar zouden vijf ochtend in de week naar de basisschool moeten kunnen, vindt de onderwijsraad. De uitbreiding van het onderwijsaanbod is een stimulans voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De meeste driejarigen gaan nu naar de kinderopvang of de peuterspeelzaal maar de kwaliteit van die instellingen lijkt volgens de Onderwijsraad achteruit te gaan. Ouders mogen zelf beslissen of hun driejarige peuter naar de basisschool gaat, zo adviseert de raad. De verkiezingen in Suriname zijn gewonnen door de megacombinatie met daarin de NDP van oud-legerleider Nu de meeste stemmen zijn geteld, staat de megacombinatie op 23 van de 51 zetels. Als tweede eindigt de nieuw front van president Venetiaan met 14 zetels... De A-combinatie van extra-rebellenleider Brunswijk komt uit op zeven zetels. Geen van de partijen haalde de absolute meerderheid. PvdA-leider Cohen heeft spijt van de manier waarop hij het verkiezingsprogramma... heeft laten doorrekenen door het Centraal Planbureau. Aan het CPB had de PvdA gemeld dat de AOW-leeftijd al in 2015 zou worden verhoogd... terwijl de partij de verhoging pas in 2020 wil. Volgens de PvdA is 2015 genoemd om aan de modellen van het CPB tegemoet te komen... Dat had, hadden we beter niet kunnen, daan, kunnen doen, zegt Cohen nu. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton praat in Zuid-Korea over de oplopende spanningen tussen beide Korea's. Gisteren verbrak Noord-Korea alle banden met Zuid-Korea.